Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In Brussel demonstreren studenten tegen de uitspraak van de rechter over de zaak van Sanda Dia. Hij kwam bijna vijf jaar geleden om het leven tijdens een ontgroening. Leden van de studentenvereniging hebben werkstraffen en geldboetes gekregen. En de demonstranten vinden die straf te laag. Correspondent Ardy Stemerding is bij het protest. En wat zie je dan? Er worden bordjes omhoog gehouden waarop staat gerechtigheid voor Sanda. Er staat geen racisme in onze straten. En die naam van die studentenvereniging Reuzegom, die uh, zie ik hier veranderd in Reuzenstom. Volgens de demonstranten worden de studenten anders behandeld. omdat ze uit een rijk milieu komen. In Hamburg in Duitsland is een motorrijder overleden. bij de Ironman Triathlon. Gebeurde na een botsing met een van de deelnemers. Op een livestream was te zien dat de motorrijder deelnemers inhaalt. op een smalle weg. en daarna botst hij vol op een fietser. De motorrijder overleed ter plekke, de fietser is zwaar gewond. Na het ongeluk werd de livestream gestopt, maar de wedstrijd zelf werd niet stilgelegd. Het wooncomplex in Amsterdam, waar gisteravond brand uitbrak, is onbewoonbaar verklaard. Volgens de brandweer is het te onveilig voor de bewoners van de 95 woningen om terug te keren. Wel mogen ze vandaag wat spullen ophalen. De brand ontstond gisteravond en verspreidde zich razendsnel. En hoe het kwam, dat weten we nog niet. Ja, gefeliciteerd allemaal. De Porsche 911 wordt dit jaar 60. Om dit te vieren organiseert een van de grootste Porsche dealers van het land... dit weekend een expositie met de meest unieke exemplaren die ooit zijn gemaakt. Met het ook genoeg meiden. Ik hou heel veel van GTR's. Mijn droomauto is ook de GTR R35. Je kunt er heel goed mee driften. En uh, mooi geluid. Het zijn mooie auto's. En ik vind het geluid van de auto's ook heel vet. Wat in dat geluid is zo speciaal? Ja, als je je dan ver aankomen. Ja, dat is heel gaaf. Heb ik nog het weer voor je vanmiddag en vanavond. Veel zon en een graadje of 22. Alleen in het noorden is het wat bewolkt. Later vanmiddag neemt langs de kust de windkracht toe. En Morgen hetzelfde als vandaag. Dan lekker zonnig en maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zandvoort Zandvoort. De zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. ZFM. Als de kinderen blaren van de zonneblaren en papa zijn lang onderbroek laat varen en als maapas panamaatje een nog eens borstelt en de lichaam in een krepte worstelt dan kijkt ze naar papa en zegt wat meer chic vindt lekkere troel wat zou je denken van een weekend en dan gaat de spaarpot open de familie gaat de zee en het kinderkoor des huizes brult met vaders proombas mee als je Keren zij de zee wat zien, moet je naar Zandvoort gaan Met die oude blauwe tram op het spoor in Amsterdam Je neemt een heen en weertje en dan ben je klaar Van het Spui in Moken naar de boulevard Bij de ingang van de tram begint het knokken Tante Jet gaat langzaam van de witte Schokken. Moe met kleine Jantje die een plakkie koek pakt En de koek met sham op moeder nieuws de loep plakt Vader maakt zich in het gedrang ook al te sappel Met papieren boordje om zijn adamsappel En zo hokken en zo schokken Wie kent mensjes in de klem Gedecoreerd met blauwe plekken het door de blauwe trem Als je de zee, de zee wilt zien, moet je naar Zandvoort gaan Met die oude blauwe tram van het Spui in Amsterdam Je neemt een heen en weertje en dan ben je klaar Van het Spui in Moken naar de boulevard. Op het strand, bij het geweek van de spruiten demonstreert papa zijn witte wiebelkuiten en het petpak van mama in duizend kleuren dreigt dan bij de in te scheuren moeder wil na twaalf ijsjes aan de duik slaan van het ijs heb ze de bloemen op de rug staan pa met z'n om je hersens als een derde rangse sheik. moeder maakt sportief de brug en pa zegt kijk eens de moerdijk als je Ver en zeven, de zeven wil zien, moet je naar de Zandvoort gaan. Met jou, we belauwen van het spuik in Amsterdam. Je neemt een heen en weer, en dan ben je klaar. Van het spuik in Molken naar de Boulevard. Nou, wat een mooi begin hier allemaal. En, en prachtig weer, en ik zie allemaal zomerse kleding, en ik zie. Appeltjes En ik zie bloemen. Waar zou het nou over gaan? Iedereen heeft er zin in. Allemaal lachende mensen. Ik wil voordat ik begin en het woord weer afgeef. Want ik kan heel kort zijn. Heel erg dank aan Carina. Jij hebt samen met Leon deze tentoonstelling mogelijk gemaakt. Ik had zoiets van help. Ik kan niet alles alleen. We hebben ontzettend veel beroemde mensen in Zandvoort en um, er is van iedereen een tentoonstelling apart te maken. Kijk naar uh, Frans Molenaar, kijk naar Pieter Waterdrinker, hier achter je, sporters. Als je door deze tentoonstelling loopt is ieder mens het waard om een tentoonstelling over te maken. Maar vandaag gaan we het hebben over Toon Hermans. Ik wil vooraf, ik doe het altijd uh, verkeerd om, al een applaus voor Leon en Karina. En dan geef ik nu het woord aan Jan-Peter. En jij neemt de taak over van mij om de mensen te entertainen. Ik hoop het. Top, dankjewel. En wie zong dit nou? Thor Hermans. Ja. En het aardige is dat als je, uh, ja de, de, de geluidskwaliteit is natuurlijk anders dan wat we nu gewend zijn. Maar je hoort trouwens wel een beetje dat geluid van een beetje Lou die een beetje Louis Davids. Dat hoor je een beetje door. Alsof hij daarnaar geluisterd heeft. Dat zou zo maar kunnen, want later ging hij wat geserreerder zingen. Lieve mensen, we zijn hier in het Zandvoorts Museum om een beroemde plaatsgenoot te gedenken. Maar eerst een klein kort versje. Twee fietsen in het gras, we sturen in elkaar... Even verderop, een vrije paar. Toen kwam er een agent, maar die liet ze. Hij dacht, dat zijn die twee van die fietsen. We hebben het over Antoine, Gerard, Theodor of kortweg Toon Hermans. Geboren in zijn geliefde Sittard, een echte Limburger. Net, uh, jij bent ook een Limburger. Uh, en, uh, hij is van 1916, 17 december, en gestorven in Nieuwegein op 22 april 2000. Uh, ik heb me wat verdiept in zijn achtergronden en op de site yumpu.com kunnen we lezen dat hij een jaar of 17 in Zandvoort heeft gewoond. Daar stond van 1950, maar het was eigenlijk 1951 heb ik begrepen, tot 1968. Zijn zoon Gaby, die is volgens mij ook in Zandvoort geboren en die heeft bij mij in de klas gezeten op de Mariaschool. We kregen godsdienstles van meneer Pastoor. De familie Hermans was uh, katholiek. En uh, Toon Hermans zat vroeger in mijn jeugd, dat heb ik zelf gezien, regelmatig links vooraan in de Agatha-kerk op een klein bidstoeltje. En uh, hij was heel bescheiden. Hij kwam binnen via de kerkhofdeur. Hij wilde natuurlijk geen uh, handtekeningen zetten als hij de kerk uitging. Ik kan me het nog goed herinneren. Wat veel mensen niet weten is dat hij heel zijn leven fan was... ...van de Italiaanse Rooms-Katholieke heilige Gemma Umberta Maria Galgani. Uh, die was van 78 tot 1903, dus die is heel jong gestorven. Maar uh, er zouden van haar uh, bepaalde wonderen uh, zijn genoten. Ze had in de geboorteplaats van Toon een eigen kapel. Daar is de uitvaartdienst voor Toon ook gehouden. Terug naar Toon. Cabaretier, schrijver, versjesmaker. We hoorden net al aan zijn ode aan de fiets. Toon was een geestige dichter, een cabaretier of een clown zo u wilt. Dat vond hij van zichzelf in ieder geval. Niet voor niets werd hij samen met Wim Sonneveld en Wim Kan beschouwd als de grote drie van het Nederlandse cabaret na de Tweede Wereldoorlog. Maar hij had dus ook een wat zwaardere spirituele kant. Dat vonden we vooral terug in zijn boekjes en ook in zijn shows. De woordkunstenaar slaagde hem niet, uh, de woordkunstenaar in hem slaagde er niet zelden in die kant in het licht te zetten. Luister maar naar dit gedichtje. Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je sterft, het is vreemd, maar die vergeet je. Het is, dikwijls, het is je dikwijls zelfs ontgaan. Je zegt, ik ben wat moe. Maar op een keer, dan ben je aan het laatste beetje toe. Maar genoeg gepraat, we gaan zingen met de kantores, dat de vrolijke zangers. Um, ik hoop dat u zometeen uit volle borst durft mee te zingen. Maar misschien toveren we in het hiernamaals een glimlach op het gezicht van Toon Hermans. In meerdere gedichten had hij het immers over de hemel. We gaan zingen over Sien. Geen Lola, geen Stola, oh, maar oh wat een bijzondere vrouw. Ze draagt geen stola, maar wel een blauwe blouse met witte ruitjes. Woont in de polder, ze slaapt op zolder, maar doet ze alles op de boerenfluitjes. Ze is geboren daar bij het koren, onder de sterren gaat ze wel eens wandelen. Ze heeft twee kleuren als bellenfleuren, ze geurt naar goudrenetten en amandelen. Ze heeft dat pure, geen haute couture, maar wat ze hebben moet, dat heeft ze wel. And darling, darling Moet je zien dansen, dan zwaait ze driftig met haar rode lokken. Ze heeft dat warme, en tiki karmen, en ook de heupen hebben dat barokken. Ze heeft dat robuuste, dat zelfbewuste, en in de armen is het eeuwige lente. En als ze je kust, dan wees maar gerust man, ze breekt je hart meteen in gruslementen. Ze is niet exotisch, ze is niet neurotisch, maar wat ze hebben moet, dat heeft ze wel. Hey. Ze gaat niet tien, ze kan niet skiën, maar mensen lief, wat heeft ze hun allure? De volle knieën zijn molenduur, ze heeft de hele handel van nature. Ze heeft dat malsen, als ze gaat walsen, dan gaat het mannenhart onder de bolder. Ze heeft dat verse, van de rode kersen, dat mooie hemellichaam in de polder. Ze hoort podoren, bij Hollands gloren, maar wat ze hebben. Dat is <coughs> <Ben coughs> Dan zijn we nu hier. En dan nog een lief klein versje. Ik kan het niet laten. Laatst vroeg ik aan een hommel. Waar gaat gij heen met spoed? Ze zei, ik ga naar zijn Salbommel. Ik dacht, hé, hey, wat rijmt dat goed. Toen riep een tweede hommel. En ik, ik moet naar het gooi. Ik dacht, wel voor de drommel. Ook dat ruimt wederom zo mooi. Nou, Toon hield van onzintaal. Je hoort het dadelijk in een liedje wat dit koor gaat zingen. Uh, ja, het is een beetje Limburg, zo klinkt het. Uh, het is een beetje fantasietaal, maar ontzettend leuk. En ook dat jullie het meteen herkennen uit je jeugd. Het is not bellen. u het zich nog wel herinneren dat wij als kinderen natuurlijk niet nottebellen zongen maar snottebellen margarinetta. Ja. Nu twee kleine gedichtjes um, uit de levenswijsheden van Toon. Ik maak mij druk en dat is oliedom. Ik vraag mij dan ook af waarom? Want alles wat geschiet, geschiet. Of ik me nou druk maak of niet. En het gedichtje Tempo. Zou mijn ritme zo vertragen of gaat het leven zelf zo vlug? Het is de snelheid van de dagen. Ze gaan en komen nooit meer terug. Nee, je moet niet overdrijven. Maar het le leven grijpen elk moment. Als je bij die tijd wil blijven, blijf dan niet zitten op je krent. We gaan... We gaan nu naar een lied luisteren, um, in 2000 kort, voor uh, zijn dood gezongen, voor zijn vrouw Rietje, um, die was toen daarvoor tien jaar geleden overleden. Het is Als de liefde niet bestond, prachtig gezongen door Maaike en um, begeleid door Geet Vastenau. Wil je hier staan? Nee, ik wil okay. hier staan.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 Maken. We gaan verder met een paar gedichtjes van Toon. Ernstig, maar toch met een luchtig taalgebruik. Zoektocht. Ik heb gezocht, gevonden en verloren. En weer opnieuw gezocht, totdat ik het, het weer vond. Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren. En voor wie zoekt is op een dag de cirkel rond. En wat dacht je van Kerkhof? Hier is niemand klein of groot. Hier is iedereen even dood. Niemand kleinste, niemand grootste. Hier is echt niet één de doodste. Elke dode is gelijk. Eindelijk einde lijk. <lacht> en tenslotte weer de dood... Ik heb voor de dood al meer dan eens een lief gedicht geschreven. Ik neem hem wel eens mee op mijn schoot. Hij hoort zo bij het leven. Ik weet hoe bang ik was als kind. Wat heb ik hem geknepen? Hij was mijn vijand. Nu mijn vriend. Nu heb ik hem begrepen. Hij heeft mij zijn geheim verteld. En zo ben ik mijn angst ontgroeid. Voor mij is hij een open veld. Waar hemelhoog het voorjaar bloeit. Mijn collega Karina Vera gaat nu voor ons zingen, begeleid door Greet Vasthouw met haar vriendin. Ze neemt ons mee in de ode naar Rietje, de vrouw van Toon Hermans. Zoals gezegd, die stierf in november 1990. Hij heeft daarna veel moeite gehad met het zingen van liefdesliedjes. Het verhaal gaat. Dat hij op het podium soms in tranen uitbarst tijdens het zingen van Lenteme. Alleen de thee, de De thee? Ja, het Ik zing je, ik refrein je. Ik sherry en ik wijn je. Ik cello en ik vleugel je. Ik brand En ik breugel je. Ik koffie. En ik thee je. Ik strand je. En ik zee je. Ik spel je. En ik blader je. Ik moeder. En ik vader je. Maar. Zou ik jou eens iets mogen vragen, het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik jou eens iets mogen vragen, zou je iets voor mij willen doen. Lente me, zomer me, september me en winter me.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 op me wang ik zie de bladeren vallen op onze mooie dromen en de lichtjes van kerstmis zie ik weer bewegen op behang lente me zomer me september me en winter me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 en me. we gaan voor de pauze weer naar een wat lichter gedicht van toon. Je kunt het een versje noemen. Het heet veelzeggend Denk en het geeft aan hoe Toon met de woorden speelde. Ik denk aan iets goeds. Ik denk aan iets lekkers. Denk iets geks of nog iets gekkers. Denk iets liefs, maar hoe dan ook iets positiefs. We zien u zometeen terug naar een korte pauze.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 ...op elkander lijken. <lacht> Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. <lacht> er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig.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 Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen ja. Je hebt belege billen en ook hele blitzen ja. En reinige mensen hebben van die spitsen Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora Die hebben van die grote dozen van Pandora En ik zag een treurig dametje helemaal alleen Toen dacht ik bij mezelf, Verhip, die heeft er geen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 Seksueel. Ik was zelf seksueel. was zelf een seksueel. Mijn vrouw zegt: Wat is dat voor een rare vent? Ik zeg: Die man is een seksueel. En die ging iedereen zo. Een bedweter eigenlijk, weet je? Een bedweter. Een bedweter. En iedereen begon me te vertellen. Stel het ja, Nou, daar zijn we weer. Um, we vragen ons niet af of Toon in het komende liedje eigenlijk een soort van aangaf dat hij vegetariër was. Maar hij liet wel merken dat hij met kerstmis niet snel gebraden eend zou eten. Maar of dat waar is, dat weten we natuurlijk niet zeker. Luister maar. Little Ducky. Little, little ducky, ducky is the love. Iedereen weet dat Toon Hermans iets had met Frans, met de Franse taal. Voor hem een prachtige taal, waar hij ook graag de spot mee dreef. Hij zei in zijn One Man Show van 1967 dat veel Franse woorden op het Nederlands lijken. De Fransen zeggen soms nee, maar dan bedoelen ze natuurlijk neus. En la fleur is de vloer. En la belle was de belle. En l'odeur de deur. En l'amour, weet u het nog? Het schroefje. En omgekeerd... Kan het ook het neusje van de zalm, noemde hij, zijn le petit nez du saumon. Dit is een aankondiging van een kolderliedje, Marianne, waarin de draak wordt gestoken met toiletteren of een plastoen. Dat is volgens Google Vertalen in het Frans verpipi. Luister maar. Onzinnig is het kolderliedje van Toon, Zurennekske. We dachten dat het natuurlijk geheel Limburgs is. Je kan het ook heel Limburgs uitspreken. Um, maar het is toch echt wel een beetje een mix van Limburgs met fantasietaal. Lustermer. Lustermer. Lustermer. Wat wil we niks gebeur niks ge, niets me niks ge, zie me Het gebruikt zit niets het niets Voor we Toons, eh, een van Toons populairste liedjes gaan zingen, nog een ernstig verhaal. Een verhaal over zijn in 1990 overleden echtgenote Rietje. Jouw huis. Ga maar rustig zitten. Het is, een intiem, het is heel intiem geschreven. Hij wilde dit met de wereld delen en dat is wel duidelijk. Het staat in een van zijn boekjes, in de stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. Jouw huis. Dit huis is jouw huis. En deze kamer is jouw kamer. Er is geen plek in dit huis of ze is van jou. Overal ben je. Overal zie ik je. En in de tuin kom ik je tegen. Daarom is dit huis zo lief. Je bent hier maar één keer geweest toen hier nog andere mensen woonden. Maar het is alsof je met eigen hand... huis en tuin hebt omgevormd tot jouw huis. Ons huis. Theaterspelen betekende zwermen, zwerven van stad tot stad. Slapen in vreemde bedden door de nacht naar huis. Maar of ik vroeg in de morgen naar huis rijd... of de kiezel van het tuinpad kraakt diep in de nacht onder de wielen. Als de sleutel in het slot gaat kom ik thuis bij jou. Nu ik hier weer zit op deze zondagmiddag in de stilte van de kamer... en de deuren naar de tuin staan wij geweten open... bij jij het licht in deze ruimte. Ik kan je niet aanraken, maar ik voel je. Jij bent dit moment en het uur van deze dag... Je zit naast me op de bank. Ik zie je door de kamer gaan. En ik hou je kleine, lieve handen weer even in mijn handen. De liefde blijft niet alleen. Maar wordt nog meer van dag tot dag. En dan een lied die we natuurlijk allemaal kennen. Een van zijn populairste liederen, 24 rozen. Nee, niet mien, waar is mijn feestneus? Of schoon, dat wellicht wel het bekendste was. Maar kijk maar eens op internet, bij bijna elk aantal rozen vind je een uitleg, dus ook bij 24. Het is eigenlijk bedoeld um, dat bij, voor elk uur er een roos is, voor zijn vrouw Rietje. Uh, het lied beschrijft een rij willekeurige onzin. Appelbomen, dikke tranen, zomersproetjes, mooie meiden. In een boerenschuur, bisschopsmijters op een lange rij. Een klein moedervlekkie op een damesdij. En uiteindelijk wordt het geheim ontrafeld als die onzin wordt verdrongen door iets belangrijks. Die 24 rozen staan voor elk moment. Elk uur van de dag zijn die rozen voor jou. Ik denk dat hij... Rietje bedoelt. hoewel één van zijn populairste liedjes verscheen het nooit op single. Tijdens een begrafenisdienst in die kapel van zijn favoriete heilige Gemma Gangani in Sittard werden vele bossen met 24 rozen op zijn kist gelegd. Ik hoop daarom dat u het refrein met ons mee wilt zingen. Luister maar. 14 appelbomen in de zomerzon, zeven dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op de bal, twee enorme zoenen op de gang. en 36 liedjes waar ik veel van hou. Yeah Veertig zieltjes voor het pagevuur. Twee fanfares en een roempama. Een begrafenis met koffie na. En vier papiervliegers aan het Op een damesdijk. Negen door wie met carnaval. Twee o oh, lijven op een bitter bal. En je vaar. 1400 dollars in een plek. Negen niks van iemand met de Heer. Boeren van een zuigeling, veertien kamerleden op toilet, negen apen op een autopet. En uh, Henk Bluis heeft ze gaarne ter beschikking gesteld, ze hoeven niet teruggebracht te worden. Ja. En ik, heb, uh, ik zou graag wat hulp hebben bij, het, bij de rozen uitdelen. En Marion Keetlapper, die heeft, uh, heeft wat teruggetopt met haar gezondheid, maar die is er nu weer bij. Of, uh, en uh, Jasper wil ook graag mee, uh, dat is haar zoon. En het is wel verder Ja. Allereerst aan de dames of mezelf. En we hebben er ook nog wat ingezet. Ja, helemaal. Ja. Ja. Ja. Meneer de wethouder, kunt u even naar voren komen? Je komt maar gewoon voor het Kees de Muishuis. Ja, zeker. En je valt, je valt met je neus in de boter. En uh, wij hebben iets voor het koor. Dat mag jij uitdelen, dan pak ik jouw roos Oh ja. Ik vind het een fantastische middag. Ik weet niet wat u ervan vindt. maar ja. Ontroerend. Het is, het is grappig, uh, ik zie iedereen meezingen, dus ik denk dat Toon uit de hemel ook blij is dat wij dit voor hem gedaan hebben. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het uh, ja, heel mooi en uh, ik denk heel veel voorbereiding ook, want uh, wij zitten lekker te luisteren. Ja, ik liep af en toe naar boven, want uh, wat kleinkinderen had ik mee, maar dat maakt niet uit. Maar dat is, dat is hartstikke mooi, want voor die kleine kinderen... Ik heb het thuis ook nog wel ergens, dus ik zal ze het nog wel eens een keertje bijbrengen allemaal. Maar Toon was natuurlijk wel een hele bekende Zandvoorter. De kinderen zaten ook op de School, dus dat heb ik ook wel verhalen van meegekregen. En ook wel Kewi gezien. Oh, sorry. Aan mijn voeten. Dus het is heel mooi, zo'n beroemdheid. En dat op deze wijze die tentoonstelling, die geweldige tentoonstelling, daar ook vind ik nog wel eens een applaus voor. Want dat is ook niet zomaar neergezet. En... Uh, dus dan is het, dit een, eigenlijk een hele mooie afsluiter voor, uh, voor een stuk historisch verzandvoort. Zandvoort. Uh, dus, uh, nou, er zijn nog meer bekende Zandvoorters, dus wie weet krijgt het nog wel eens een vervolg op een andere manier. Want we hebben nog meer kunstenaars en we hebben ze zelfs nog uh, eentje in leven. Ze varen niet meer, maar hij nog wel. Dus wie weet, volgende keer weer wat verzinnen. Dus, maar nogmaals applaus, een klein aandenken voor jullie, voor het fantastische uh, optreden. En al het energie en het werk, wat jullie erin hebben gezet. Hartelijk bedankt. De bergen en de dalen, de warme zonnestralen. Ik heb het leven weer. De krant. ze zal me niet benauwen. Blijf van het leven houden tot aan de laatste dag. Al zijn ze nog zo droef, de dingen die gebeuren, er komen nieuwe kleuren met elke nieuwe dag. Ik heb het leven lief, ik heb het nooit verzwegen, het wonder van het bewegen, de vreugde van het bestaan. Ik heb het leven lief, ben blij dat ik ben geboren, dat ik kan zien en horen, mijn hart kan horen slaan. Als in het zomergroen De hoge populieren Een blije zomers vieren En ik ruik het jonge gras Rond over het open veld De bliksem en de donder Dan speur ik iets van het wonder Heel diep in mijn karkas Ik heb het leven lief Hoe dikwijls ik ook faalde De tol die ik betaalde Daarvan heb ik geen spijt Ik heb het leven lief Ik schreef het van de daken Ik zal er wat van maken Ik heb het leven lief de morgen aan mijn raam, de avond vol applausen, de koffie in de pauze. Ik heb het leven lief en valt de doek dan dicht. Nog even op het leven. Een laatste glas geven. Ik heb het leven lief. Ik heb het leven lief, het sterk en het broze, het blij en het boze. Ik heb het leven lief, ik heb het leven lief. De hoge regenboog, die glimlach in je ogen. Ik heb het leven lief. En jij, mijn liefste jij, jij hebt me van je leven het mooiste stuk gegeven. Ik heb jou leven lief, en jij en jij en jij, jij gaf me zoveel dingen, jij.